7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Wilders kan van Australië visum krijgen. Tientallen doden bij scheepsramp Hongkong en oppositie op winst bij verkiezingen in Georgië. Australië zal PVV naar de Wilders geen visum weigeren. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Bowen gezegd.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 Volgens de eerste uitslagen van de parlementsverkiezingen in Georgië... heeft oppositiepartij Georgische Droom een grote overwinning behaald. Na het tellen van 10% van de stemmen heeft de partij van miljardair Ivanishvili... landelijk een ruime meerderheid van 57%. De partij van president Saakashvili blijft steken op 38% van de stemmen.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 Daarmee wil Santos duidelijk maken dat hij klaar is voor de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse guerrillabeweging de FARC, die volgende week beginnen. De mededeling van Santos is extra van belang vanwege de slechte gezondheidstoestand van zijn vicepresident, van wie bekend is dat die een hartkwaal heeft.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 In Winschoten zijn twee leegstaande panden in de as gelegd. Twee mensen die probeerden de brand kort na het uitbreken te blussen... moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De panden waren vrijdag nog uit voorzorg dichtgetimmerd. Juist omdat er de afgelopen weken veel branden zijn geweest. In de sinds de zomervakantie staat de teller in Winschoten op 16 branden.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 De nummers 2 en 3 blijven in marktwaarde ver achter bij Apple. Dat is een eentje meer waard is dan Google en Microsoft bij elkaar. Geen ander bedrijf ter wereld is zoveel waard als Apple. Dan het weer nog in het oosten bewolkt en af en toe wat regen. Vanuit het westen in de loop van de dag meer zon. En ook nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Het wordt rond 17 graden en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan drie files nu op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... tussen Oosterbeek en Wageningen, drie kilometer. En datzelfde geldt voor de A28 richting Utrecht bij Amersfoort. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os... tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, twee kilometer. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autolease.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 NOS Radio In Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 8 minuten over zeven. Misselijkheid. Braken, diarree. Zeker 200 mensen zijn ziek geworden door het eten van een stukje zalm. De salmonella bacterie blijkt de boosdoener. Straks het RIVM met het laatste nieuws erover. Eerst naar de teleurstelling van GroenLinks. Want heel veel milieumaatregelen die in het vijfpartijenakkoord stonden... zijn in het deelakkoord dat VVD en Partij van de Arbeid gisteren presenteerden... totaal verdwenen. En dat is een slechte zaak, vindt Tweede Kamerlid... en financieel woordvoerder van GroenLinks Jesse Klaver. Ja, dat vinden we heel pijnlijk. Ik had nooit verwacht dat de PvdA zo snel... zijn groene ambities overboord zou gooien. Zijn die overboord gegooid? Ja, zo te zien wel. Wij hadden ervoor gezorgd dat er eigenlijk een budget was van 155 miljoen... Uh, voor, voor mensen die zelf initiatieven ondernamen om de economie te verduurzamen. Dan moet u denken aan mensen die zonnepanelen op hun dak wilden plaatsen... of hun huis isoleren, of die met windenergie aan de slag willen. Dat geld is nu allemaal... Hup, zomaar overboord gegooid. Maar dat was toch niet het enige groene aspect aan dat lenteakkoord? Nee, een ander aspect was natuurlijk dat we met de forensetaks... of de uh, forensesubsidie, zoals wij dat uh, dan noemen... daarmee zorgden we ervoor dat de files in Nederland werden teruggedrongen... met zo'n 19%. Ik ben dan ook heel erg benieuwd uh, hoe de files, door dit akkoord... Hè, dit nieuwe uh, begrotingsakkoord, hoe dat er straks uit komt te zien. Gaan we met elkaar weer langer in de files staan? Losgezien van die groene onderdelen, wat vindt u van dit bereikte deelakkoord? Ja, ik heb er zo nog wel mijn twijfels bij. Ik kan de financiële degelijkheid, we kregen er een klein tabelletje bij. Dus ik heb het nog half kunnen inschatten. Maar ik heb daar nog wel wat vraagtekens bij. En ook als het gaat over het sociale aspect. Kijk, de, de PvdA zegt nu, we gaan de leeftijd sneller verhogen. Waar ze eigenlijk altijd tegen waren. Maar daar krijgen, we heel veel, krijgen de ouderen heel veel voor terug. Wat ik alleen maar zie in de tabel is dat er 600 miljoen eigenlijk wordt weggehaald... van het budget wat er voor die mensen beschikbaar was. Ik constateer dus gewoon dat voor de groep ouderen werkelozen... Die dus mensen die het nu al heel erg moeilijk hebben... dat daar minder geld voor beschikbaar is. Dit is een aardig voorschotje op de financiële beschouwingen die we deze week hebben. Nou ja, voordat de financiële beschouwingen zijn... zou ik zeggen, moet er eerst een debat komen met de fractievoorzitters. Uh, waarin eigenlijk wordt geduid, wat betekent dit? Hè? Het lentakkoord is eigenlijk niet meer. En er is nu een begrotingsakkoord PvdA en VVD. Volgens mij moet dat eerst besproken worden. En in de financiële beschouwingen uh, zal ik het in ieder geval gaan hebben... over de vergroening, dat die overboord is gegooid. En wat betekent dat? Voor de, voor de slagkracht van Nederland, nu en in de toekomst? Uh, hoe zorgen we ervoor dat nu die tax van tafel is? Hoe zorg je er dan voor dat die files niet gaan stijgen... maar ook gewoon weer worden teruggedrongen? Dat is goed voor mensen, dat is goed voor het milieu. Uh, en is het financieel deugdelijk? Worden er niet te veel zaken op de lange baan geschoven? Want als dat gebeurt, is dat een hele slechte voorbode voor een nieuw kabinet. Al dus Jesse Klaver van GroenLinks en Hans Andringa sprak met hem. We praten erover door, door, over die groene paragraaf, of tenminste het ontbreken daarvan, in dat herfstakkoord met VVD-prominent en oud-minister van Milieu Ed Nijpels. Ik zei het al: minstens 200 mensen zijn ziek geworden door het eten van gerookte zalm. Het komt van visfabrikant Foppen uit Harderwijk, meldt het RIVM. De zalm blijkt besmet met de Salmonella-bacterie en lag in de schappen bij Albert Heijn onder andere en Aldi. Rocotinho, directeur van het centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Hoe ernstig is deze besmetting? Nou, het is een, het is een darminfectie, hè? Als, je het, uh, als je dus die, die, die dan eet, dan kun je uh, een infectie krijgen van de darmen. En dat uitzicht door uh, diarree, braken. En meestal verloopt dat uh, niet ernstig. Maar vooral uh, ja, bij bijvoorbeeld mensen die wat ouder zijn, of mensen die afweerstoornissen hebben, of de hele jongeren, daar kan je. Daar kan wat best ernstig gaan verlopen en uh, van die 200 patiënten die wij te horen hebben gekregen is ook een derde in het ziekenhuis beland dus dat zijn er best veel okay. maar het zijn er natuurlijk uh, het werkelijk aantal patiënten mensen die dus klachten hebben gehad is uh, ja vele malen groter ja want iedereen meldt zich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 Kan, kan het ernstige gevolgen ook hebben, meneer Coutinho? Nou, in de in, in meeste gevallen niet. Uh, maar zo'n, uh, ja, wat ik al zeg, met, met mensen die dus een slechte afweer hebben, kan soms bijvoorbeeld die bacteriën in de bloedbaan komen, dan kan het ter plaatse infecties geven. Dus ja, het kan complicaties geven. Je moet het, uh, je moet het niet eten dus. Je moet het uh, niet eten. Nee, je moet het ja. niet eten. Maar goed, het heeft dus heel wat, ons heel wat moeite gekost om uit te zoeken wat nou de, de oorzaak was. Ja, want even naar het feit dat het in vis zat. Ik dacht dat uh, salmonella bijvoorbeeld uh, alleen in, in kip of, of uh, ei hè, uh, terecht zou kunnen komen. Nou ja, salmonella's die komen heel, eigenlijk heel wijd verspreid in het dierenrijk uh, voor. En uh, die, dit soort uh, gebeurtenissen, dat een, een, een voedingsmiddel, iets, iets van voeding uh, geïnfecteerd is met die... Salmonellas, Dat gebeurt gewoon uh, af en toe. Wat daar nou precies gebeurt is, ja, dat, uh, dat zal een hele uitzoekerij zijn. Ja. Het gaat om, uh, om zalm die gerookt wordt in uh, Noorwegen en dan uh, deels naar Nederland en deels naar Griekenland wordt gebracht. Maar, maar zijn daar... dat dan verschillende salmonella bacteriën die, hmm. die, die bestaan? Ja, er zijn er ontzettend veel. Er zijn er vele honderden, okay. uh, honderden typen. En uh, dit type is in Nederland, uh, die Salmonella Thomson, waar het om gaat, is eigenlijk heel uh, zeldzaam. Die zien we eigenlijk maar een paar keer per jaar. Maar opeens zagen we dus veel meer. En we dachten, ja, wat is daar nou aan de hand? En uh, je, dan vraag je eigenlijk aan mensen die, die, uh, die daar uh, ziek van zijn geworden, wat heb je gegeten? Nou ja, dat weten mensen natuurlijk vaak helemaal niet meer. Want dat is dan één, uh, twee weken geleden. En dan vergelijk je dat met een controlegroep. Nou ja, dan probeer je op die manier uit te zoeken, is echt detective werk. Uh, wat, en op een gegeven moment is er uitgekomen heet viel ons op dat er uh, vaker gerookte zand was gegeten en toen is de VWA is dus die partijen gaan monsteren. en toen bleek uh, vorige week dat een van die partijen dat daar dus die uh, bacterie ook in zat nou, nou, die is toen helemaal getypeerd want dat moet je dan heel precies bekijken en dat blijkt precies dezelfde bacterie te zijn die uit de ontlasting van uh, de mensen is gekomen ja. maar meneer Coutinho bent u dan al verder aan het zoeken geweest uh, tot aan uh, de fabriek van Foppen toe want zit daar dan iets verkeerd in het productieproces? Ja, daar moet natuurlijk iets fout gegaan zijn. Uh, wij doen dat niet, dat doet de VWA. En uh, ik denk ook dat het in eerste instantie aan het bedrijf is om uit te zoeken wat daar nou precies gebeurd is. Uh, die, die salmonella's, dat zijn dus, ja, die komen dus uit, uit, uit dieren vaak. Dit, dit is een type wat bijvoorbeeld bij, waarvan we weten dat het misschien bij reptielen voorkomt. Ja, hoe komt dat dan in zo'n proces? Dat, uh, geen ja. idee. Want die had het er ook over dat de vis natuurlijk uh, ja, uit een ander land uh, waarschijnlijk komt. Misschien wel uh, bij de zee in uh, bij Noorwegen. Nee, daar uh, wordt, het het oh, het wordt het gekweekt. Gewoon, het komt In Noorwegen heb je enorme uh, zalmkwekerijen. Ja. En daar worden die zalmen gekweekt. Maar en dan worden het daar worden ze niet gerookt. Ook, zou, zou het daar ook ontstaan kunnen zijn? Of komt dat dan later in het proces? Ja, dat... Ja, dat, dat, kan, dat zou kunnen, maar ik denk het niet, want dan zou je verwachten dat er veel meer uh, ook andere partijen waren, waren geïnfecteerd. Het is eigenlijk alleen maar in Nederland en in uh, de Verenigde Staten. Daar hebben we dus dezelfde melding gekregen. En we weten ook dat, uh, voor zover mijn informatie is, is die, zijn die partijen naar uh, Nederland gegaan. En er is ook een partij naar de Verenigde Staten gegaan. Nou, daar hadden ze dus nog niet dit gevonden, wij dan nu wel. Dus nu hebben we iedereen ook geïnformeerd. En, uh, ja, uh, het is uit de schappen gehaald. Mensen die, die dat dan thuis uh, ja, een gerookte zalm hebben... die moeten gewoon even op de website kijken ja. of dat van deze fabrikant is. Goed. Roeketinho, directeur van uh, Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Dank u. Graag gedaan. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt zo meer... over de uitslag van de verkiezingen in Georgië. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 10 files, Marcel. Zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, de meeste zijn dus een kilometer of twee A3 lang. Uh, op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Noodorp en Zoetermeer staat 2 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het lijkt erop dat bij de verkiezingen in Georgië de partij van zittend president Shagasvili niet de grootste is geworden. Zijn concurrent, dat is de miljardair Ivan Isvili van de Georgische Droomcoalitie, lijkt de meeste zetels te krijgen in het parlement. Correspondent Geert Goud Koerkamp in Moskou. Geert, is die uitslag al, al duidelijk? Is het, is het helder? Uh, nou, ja, voor zover we af kunnen gaan op, op iets van 12% van de stemmen die geteld zijn, uh, daar zien we dat de oppositie duidelijk aan de leiding gaat. Uh, het ligt nu op ongeveer 53% uh, voor de oppositie, voor die coalitie, uh, de Georgische Droom. En 42% voor de nationale beweging van president Saakashvili. Dus dat is een behoorlijk verschil. Uh, maar uh, ja, Saakashvili heeft gisteravond al gezegd: hij heeft in feite de, de oppositie gefeliciteerd met de overwinning op basis van partijen. Partijlijsten. Uh, daar gaat de partij van, van de oppositie of de coalitie van de oppositie aan de, aan, uh, aan de leiding. Maar zegt hij, in de districten hebben wij gewonnen. En dat zou betekenen dat wij onze meerderheid in het parlement uh, kunnen behouden. Dat, dat de kiessysteem in, in Georgië is zo dat 150 zetels van het parlement, uh, 77 daarvan worden gegeven. Uh, um, uh, gevormd op basis van partijlijsten... en de rest op basis van een districtenstelsel. Dus het is een beetje een, een onderzichtige procedure volgens nog. Uh, en beide partijen hebben dus uh, sinds gisteravond... al in feite de overwinning geclaimd. Mm, en die meerderheid in het parlement... is voor Saakashvili, uh, voor zijn presidentschap belangrijk? Die is, voor, ja, die, die is voor iedereen belangrijk. Omdat uh, met vanaf begin volgend jaar uh, er een nieuw politiek uh, stelsel zeg maar, uh, is in Georgië. Op dit moment is het zo dat, uh, dat in Georgië de president in feite uh, ja, de, de dienst uitmaakt. Hij vormt de regering zelfstandig. Hij heeft heel veel macht. Dat gaat veranderen. Uh, het parlement uh, zal uh, vanaf volgend jaar de regering en de premier uh, gaan vormen. De premier gaat goedkeuren in ieder geval. Uh, krijgt dus veel meer, uh, uh, veel meer macht. Uh, legt veel meer gewicht in schaal. En daarom was het ook voor Zakafili heel belangrijk om die meerderheid te behouden, omdat vanaf volgend jaar uh, hij geen president meer mag zijn. Uh, en uh, ja, het er zou dus een mogelijkheid voor hem zijn om, net als, als Vladimir Poetin dat heeft gedaan een paar jaar geleden in Rusland, om na zijn presidentschap bijvoorbeeld premier te worden en, en alsnog uh, ja, de, de leiding van het land in feite in handen te blijven houden. En nu uh, komt dat allemaal op losse schroeven uh, te staan, doordat de oppositie uh, waarschijnlijk veel meer stemmen heeft gehaald dan uh, hij voor mogelijk had gehouden. Spelen ja, de, de, de, de, de waarnemers toch een belangrijke rol als het zo spannend is zoals het nu reageert? Uh, die spelen denk ik een cruciale rol. Uh, want ja... Als straks blijkt met 100% van de stemmen geteld dat, uh, dat de verschillen heel klein zijn geworden. en, en dat bijvoorbeeld uh, je weer een situatie krijgt waarin zeg maar, Zakersvili de overwinning claimt. en de oppositie de overwinning claimt. Mm -hmm. uh, dan is het natuurlijk heel belangrijk uh, wat de waarnemers zeggen over het uh, ja, democratisch gehalte van deze verkiezingen. Als, als die waarnemers concluderen dat er uh, heel veel ongeregeldheden zijn geweest. dat deze verkiezingen niet uh, eerlijk uh, zijn verlopen. Uh, ja, dan is Leiden in last natuurlijk. Als ze zeggen van uh, dit was een. Uh, een voorbeeldige verkiezing uh, uh, en uh, uh, nou ja, alle lof voor de, voor de kiescommissie van Georgië... die dit heeft georganiseerd, aan de uitslag valt niet te torren... dan zal het ook makkelijker zijn voor de, de verliezende partij... wie het dan ook is, om zich daarbij neer te leggen. En dan nog even die Georgische droom van die steenrijke meneer Ivan Isvili. Uh, zal Georgië dan gelijk een heel andere koers gaan varen? Uh, nee hoor, dat denk ik niet. Uh, Ivan Isvili uh, is de rijkste man van Georgië. Zijn vermogen is uh, groter dan de, de staatsbegroting van Georgië. Uh, hm. Hij zal, uh, heeft beloofd dat hij allerlei dingen zou gaan verbeteren... op het gebied van gezondheidszorg en wat hij meer zei. Uh, wat betreft de buitenlandse koers... Uh, hoewel Zarkasvili steeds heeft gedreigd of heeft gezegd... dat als de oppositie aan de macht komt... Dan, uh, dan kunnen wij onze Europese koers wel vergeten. Nou, Daar is geen sprake van, omdat de oppositie en Zarkasvili... allebei graag willen dat, uh, dat Georgië... Georgië toenadering zoekt tot de Europese Unie en ook tot de NAVO op termijn. Dus ik denk dat op dat punt er niet echt veranderingen te verwachten zijn. Geert Groot-Koerkamp over de verkiezingen in Georgië. FIFA bestaat 40 jaar. Feest voor de lezers en de makers van het blad voor vrouwen ouder dan 25 en jonger dan 40. Dat is de doelgroep. Joris van der Kerkhoff spreekt over FIFA met de oud-hoofdredacteur Rob van Vuren. En samen gaan ze op zoek naar de FIFA-vrouw. De Viva lezeres is een goed opgeleide vrouw van 25 tot 40. Ze houdt van nieuwe dingen: van basic producten tot luxe items. Maar is tegelijkertijd trouw aan geliefde familie en vrienden. Na, eind jaren 90 kwam u daar als hoofdredacteur, als man. Wat ja. kwam u daar doen? Zeer verdacht. Ja. Want ik kwam uit de massa bladen. En ik maakte er geen geheim van dat ik panorama wel eens inkeek. Dus er werd wel, wel, wel met wat arges ogen uh, werd je bekeken. Want wat voor redactie was dat toen? Het. het het leed van de hele wereld zag je terug, vond je terug op de FIFA-pagina's. En die vrouw van tussen de 25 en de 40, die goed opgeleide vrouw, was niet met dat leed bezig? N nu veel minder. Die FIFA-vrouw van nu, die geniet van het leven. Die wil geld besteden, die wil lekker uitgaan, uit eten. Nou kortom, uh, die geniet. Dat, dat is vooral een woord wat tegenwoordig bij FIFA hoort. 40 jaar geleden. Uh ontstaan uit de Eva. Eva vroeger was heel bedaard, heel keurig. Uh, dat dutte ook heel langzaam in. Toen uh, is het bedacht, we, we zoeken een scherpere naam. Viva. Viva la vie. Ja, nou ja goed, na veertig jaar is dat er nog. Maar een jaar of twintig geleden daalden de verkoopcijfers... En ik begreep eerder van u dat u zei van ja, maar ze hebben wel vijf jaar verlies geleden. Dat kon toen blijkbaar nog, dat kan nu niet. Twee maanden verlies en je bent weg. Nou, twee ja. jaar misschien. We maken twee jaar van, maar een aantal jaren verlies lijden nu. Je bent weg of, wat tegenwoordig zo mooi wordt gezegd, je gaat digitaal verder. Wij hebben toen in een, in een bepaalde periode is er gezegd, nou, er moet toch wat veranderen. En, uh, en dat is ook veranderd. En toen zijn er bijvoorbeeld naakte vrouwen ingekomen. In maar op een hele speciale manier. Als je eh, mensen spreekt over Viva, die het niet zo vaak lezen... dan kennen ze toch die zwart-wit foto's van vrouwen met name die zich presenteren. Wat is de kracht daarvan? Ja, jij zegt naakte vrouwen vooruit. Ik zeg keurig de rubriek anybody. Kuisere rubriek is er niet. Weliswaar naakt, maar... Uh, uh, uh, heel braaf, ja, je ziet alles, maar toch heel keurig en braaf. Je denkt, oh ja, zo ziet een vrouwenlichaam eruit. Dat was toch een signaal van de nieuwe FIFA. Dat is in mijn tijd geïntroduceerd. Een signaal van, jongens, uh, kom op, er is wel veel ellende op de wereld. Maar kijk, dit is ook leuk, dit is ook interessant. En vrouwen die zich durven te presenteren, maar de vrouwen die kijken... en de mannen wellicht, die zien dat de borsten bij anderen, uh, nou ja... En die knieën, ach... Ja, natuurlijk, er gaat een ontzettende troost uh, van uit van de rubriek. Van kijk, zij heeft ook dikke knieën, dus draagt nooit een rok, maar een broek. Haar linkerborst hangt ook meer. Gelukkig heb ik ook. Dus het is echt, dat is de, het geheim van de rubriek. Je hebt ook bij Libelle gewerkt, bij Margriet gewerkt. Dat zijn bladen waarvan je kunt zeggen van die hebben hele groepen vrouwen geëmancipeerd... Kun je dat voor Viva ook zeggen? Viva is altijd een soort een voorloper geweest voor Libelle en Magritte. Dus Viva heeft een kleinere groep geëmancipeerd. Hij heeft tegen een groep van 30, 35-jarigen gezegd... kom maar op, ga maar uit, zet je kind maar bij een vriendin... kom s'nachts om drie uur thuis, het mag allemaal, ben je geen slechte moeder. En in die zin is het ook al jarenlang emancipatorisch. En voor mannen heel handig om te lezen... omdat ze hun vrouw dan beter begrijpen. Is, is een geheim van heel veel vrouwenbladen. Van, oh, kijk, als ik het zo aanpak, dan. Oh, kijk, als ik uh, dat voorstel, dan eten we het wel. Of dan gaan we wel uit, et cetera, et cetera. Is het nou stom als twee mannen, bedaarde mannen praten over een vrouwenblad? Zoals wij nu, bedoel je? dat is volstrekt niet stom. Want FIFA is, uh, is toch een, een, een hartslag van deze tijd... voor enthousiaste, jonge uh, lezeressen. Nou, fijn om even op die hartslag gezeten te hebben... Je dienst. Joris van der Kerkhof in gesprek met de oud hoofdredacteur Rob van Vuren over 40 jaar Viva. Tijd voor de kippies. Ja, ja. andere kippies. We gaan, e we, gaan e we gaan even kijken. We gaan even kijken, want uh, dat was eerst het idee dat, uh, dat ik niet naar binnen naar mocht, maar we mogen toch eventjes, uh, toch even om de hoek kijken, samen met de boer Dick Schieven. Klopt. Ja, hier zijn we dan mee uh, een stal met uh, vleeskuikers. Hoeveel zitten er hierin? Die zitten er 17.000 uh, stuks in. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, ze zijn nog een beetje timide. Hoe oud zijn deze nou? Die zijn uh, 15 dagen. En hoe lang hebben deze dieren nog te gaan voordat ze uh, naar de koppen sneller... Uh... Uh, gaat het ongeveer om een 28 dagen. Heb ik dat goed? Ja. Zo ja. Ze worden ongeveer uh, 6 weken oud. En dan hebben ze zich helemaal volgegeten? Nou, hopelijk niet, want uh, dan, uh, dan kost het te veel voer. Oh. Uh, dan, uh, dan zijn ze op een gewicht van 2 kilo. Ja. En uh, dat is een gewicht die uh, de slachterij graag uh, wil hebben, onder andere. Ze eten onder andere mais, en wat, wat eten ze nog meer? Dan ze krijgen mais, ja. uh, tarwe, sojasgroot en uh, ja. Ja, diverse andere grondstoffen. Ja. En dat zijn allemaal grondstoffen waarvan uit verschillende rapporten blijkt... dat die sowieso de afgelopen tijd al veel duurder zijn geworden... maar ook de komende jaren nog flink in prijs zullen stijgen. Hoe dat... kijkt u daarnaar als boer, als ondernemer? Uh, ja, er is een, een, een golfbeweging waar we altijd al mee te maken hebben gehad. Prijzen stijgen, prijzen dalen. Het uh, probleem op dit moment is dat uh, de opbrengsprijs voor ons... een klein beetje achterblijft bij uh, het voer. Maar voer is niet het enige. De grondstofprijzen zijn niet de enige reden om je zorgen te maken. Het gaat meer om al die dingen eromheen. Uh, de eisen, de wensen van de maatschappij. En die wij heel graag willen invullen. Ja. Maar waar gewoon uh, op dit moment niet voor betaald wordt. En nee. dat, dat baart mij eigenlijk wel een beetje zorgen dat we best wel heel graag de goede kant op willen. Of een betere kant op willen moet ik zeggen. Want we zijn al heel goed bezig. Maar uh, ja, het, de prijs blijft een beetje achter. En ja. dan is het moeilijk om te investeren in al die zaken als... Welzijn, antibiotica, de ruimte voor het dier en, uh, en de energieverbruik bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dan zou je zeggen, als u wilt dat er iets met die prijs gebeurt, dat je hier moet organiseren. Of, we, u bent geen partij tegen de supermarkten. Feitelijk zijn we geen partij, want het is uh, het verdeel, verdeel en heer uh, principe. Ja. Wat daar heel erg uh, gebruikt wordt. En, uh, er is helaas heel veel verdeeldheid in de pluifiehouderij, maar goed, dat is... Altijd zo geweest, een boer is een boer en uh, die gaat zijn gang en die, uh, die bekijkt wat voor hemzelf uh, goed is. En ja, echt prijstechnisch organiseren, dat willen we allemaal wel, ja. maar we kijken dan toch weer met een schuin oog naar de anderen en zo van, uh, ja, als ik het doe, doet hij het dan ook. En dat geldt ook voor slachterijen, dat geldt voor de hele verwerkende industrie. Nou, Dirk Schriever, we gaan toch in de loop van vanochtend eens even kijken wat we eraan kunnen doen. En ondertussen, uh, ja, we hoeven ze niet te voeren, hè? want ze eten vanzelf. Zo, het dat is handig. van die kippetjes, ze eten zichzelf vol. Ze, ze hebben een geautomatiseerd systeem en ze kunnen vrij eten. Ze kunnen naar de pan en dan hebben ze wat. Uiteindelijk gaan ze zelf naar de pan. Doe de deur maar weer dicht, dan kunnen ze rustig verder uh, volgen. Dank je Laten we meer. De groeten uit de Achterhoek. Ja? Met een zuinige Nefit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ah! Ja, dat scheelt nogal, hè?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 Wilders krijgt een visum voor Australië en oppositie aan de leiding in Georgië. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Geert Wilders kan toch naar Australië. Hij krijgt een visum, heeft de minister van Immigratie van het land besloten. Die minister moest er wel even over nadenken. Dit zijn altijd moeilijke beslissingen en ik heb mijn tijd genomen om deze one te denken. Het is een kwestie van balans tussen onze vrijheid van spreken en zijn extremist views. Ik heb de mening dat hij een provocateur is die niets meer wil dan dat ik zijn visum weiger. Zodat hij een kolonel kan worden, ga ik dat niet doen. De minister denkt dus dat Wilders het liefst zou worden afgewezen, zodat hij extra aandacht zou krijgen voor zijn radicale en extremistische opvattingen, zoals de minister ze noemt. Georgische Droom. Zo heet de partij die volgens de eerste uitslagen... de parlementsverkiezingen in Georgië heeft gewonnen. Het is de oppositiepartij van miljardair Ivanishvili. En na het tellen van 12 van de stemmen... heeft hij een meerderheid van 53 De partij van de president, Saakashvili blijft steken op 42 van de stemmen. En toch betekent dat niet per se dat Sakashvili zijn meerderheid in het parlement kwijtraakt in Georgië. Bijna de helft van alle zetels wordt verdeeld onder de winnaars van de afzonderlijke kiesdistricten... en niet op basis van landelijke resultaten. Een scheepsongeluk in Hongkong. Twee schepen die meer dan 100 mensen aan boord hadden, voeren daar tegen elkaar. Er vielen 36 doden en zeker tientallen mensen raakten gewond. Correspondent Marieke de Vries... Wat we weten is dat een boot van de Hongkong elektriciteitmaatschappij met aan boord zo'n 120 werknemers en hun familieleden onderweg was om vuurwerk te bekijken voor de viering van de Nationale Feestdag. Die boot was even na kwart over acht vertrokken. En nog maar een paar minuten onderweg toen er een gewone veerboot die gewoon op schema voor volgens getuigen met een klap tegen hen aanbotsten. En die boot kon na de botsing op eigen kracht doorvaren. Reddingswerkers hebben zo'n 100 mensen uit het water gehaald... van wie sommigen daarna in het ziekenhuis alsnog zijn overleden. De oorzaak van de botsing in Hongkong is nog niet bekend. Een flinke brand vannacht in Winschoten. Twee leegstaande panden op het marktplein werden in de as gelegd. En het is niet de eerste keer dat de brand wordt gesticht in Winschoten. Sinds de zomer staat de teller op 16 branden. Burgemeester Smit is er inmiddels al aan gewend. Hij weet wat hij kan verwachten als s nachts de telefoon gaat. Nou ja, je begint er al zo'n beetje op te gaan liggen. Dus in één keer overgaan dan ben je ook alert. En dan denk je, ja, het is weer raak. En uh, ja, gelukkig de brand weer uh, heel snel gereageerd. En uh, ja, doen er alles aan om, om liggen de panden te behouden. En uh, volgens mij uh, uh, ziet dat er wel, uh, wel aardig uit. Twee mensen die probeerden de brand in windschoten te blussen... moesten met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis. De Colombiaanse president is ziek. Santos, hij moest worden geopereerd aan prostaatkanker. In een toespraak liet Santos weten dat de Colombianen... zich geen zorgen hoeven te maken, zegt correspondent Kees Edebaas. Hij heeft gezegd dat het om een kleine ingreep gaat. Dat er 96% kans is dat hij gezond uit die operatie komt... en dat hij altijd aan het hoofd van de Colombiaanse regering zal blijven staan. En met die opmerking maakte Santos duidelijk dat hij klaar is... voor de vredesonderhandelingen met guerrilla-beweging FARC. Die beginnen volgende week. De Oscar-uitreiking wordt in februari gepresenteerd door Seth MacFarlane. Hij is de bedenker van de animatieserie Family Guy... waarvoor hij ook de belangrijkste stemmen doet. En hij is de man achter de cartoons American Dead en The Cleveland Show. Afgelopen zomer ging zijn eerste speelfilm in première. Ted, die bracht tot nu toe ruim 420 miljoen dollar op. McFarlane zet een filmpje online, waarin hij het nieuws aan zijn vader vertelt. En die vader is er niet zo van onder de indruk. Die vindt iets anders veel belangrijker. Wow, Isn't dat that great. That's a pretty amazing. I'm I'm I'm overwhelmed with excitement. Congratulations. Thank you. Yeah. Big news. Yeah. Anyway, listen, I brought you these. Um...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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staan nu 19 files, bij elkaar opgeteld zo'n 70 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast... tussen het knopend Prins Klausplein en Zoetermeer. Alleen de linkerrijstrook is daar open, want er is een ongeluk gebeurd... met een vijftal auto's. Het staat er zo goed als stil over 3 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden... door bij het knopend Prins Klausplein eerst de A4 richting Amsterdam te volgen... en dan bij Zoetewoude de N11 langs Alphen aan de Rijn te kiezen... in de richting. Van Utrecht. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat tussen Goorle en Hilvarenbeek twee kilometer door een ongeluk. De rechterreis is ook eens dicht. En uh, ook een ongeluk in Noord-Holland op de N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen Minnetli en Oosthuizen is de weg afgesloten. Dat mijn zoon mijn bankzaken regelt... wil toch niet zeggen dat hij mijn rekening ook mag plunderen? En hij schuilt altijd zo tegen me.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. In Frankrijk is uh, geschokt gereageerd op de brute moord op twee studenten in Grenoble. De studenten kwamen om toen ze in gevecht raakten met een groep andere jongeren. Die waren gewapend met messen, honkbalknuppels en hamers. President Hollande bezocht de nabestaanden gisteravond... en uh, vandaag zal een witte mars worden georganiseerd. Correspondent Ron Linker in Parijs... Ron, is het duidelijk hoe die vechtpartij is ontstaan? Nou, de politie is nog bezig met het onderzoek, maar het lijkt erop dat het vrijdagmiddag uh, is begonnen met eigenlijk iets heel onbeduidends. Uh, uren voor die dodelijke vechtpartij was er een verkeerde blik, een scheldwoord op een schoolplein. Een jongen die klappen kreeg en traangas in het gezicht gespoten. Nou, s'avonds heeft een van de slachtoffers, Kevin, de dader opgezocht en die dwong hem verontschuldigingen aan te bieden. Nou, die dader kwam een uur later terug met die groep van 15 tot 20 andere jongeren. Er brak een bloedige vechtpartij uit en uh, Kevin is Overleden op weg naar het ziekenhuis. Zijn vriend Sofiaan, die daar ook klappen kreeg. dit weekend na enkele operaties. Goed, uh, Ron, dan is wel duidelijk. ook wie erachter zit. Er zijn er al mensen opgepakt. Nou ja, gisteravond zijn twee mensen aangehouden. Op dit moment is de politie opnieuw arrestaties aan het uitvoeren. Negen of tien andere verdachten zijn uh, het afgelopen uur opgepakt. De politie heeft met getuigen gesproken. Er zijn beelden van beveiligingscamera's. Men heeft sporenonderzoek gedaan op de lichamen van Kevin en Sofiaan. Eigenlijk heeft het mij verbaasd dat er al niet eerder arrestaties zijn uitgevoerd. En je moet niet vergeten dat al drie dagen geleden is dat die vechtpartij plaats had nee. gevonden. Vanochtend dus pas uh, de grote arrestaties. Um, president Hollande, we zeiden dat al eventjes, heeft de wijk gisteravond bezocht. Wat kwam die daar eigenlijk doen, dan? Nou, kwam de, de, de ouders hun hart onder de riem steken. Hij is ook naar het ouderlijk huis van de twee jongens gegaan. Uh, heeft ze geprezen voor hun kalme reacties. Maar je moet niet vergeten dat deze wijk van Grenoble... Is, is een hele trieste buurt. De helft van de jongeren daar gaat niet meer naar school. Heeft ook geen werk. Uh, er heerst uitzichtloosheid. Er hoeft maar iets te gebeuren of de vlam slaat in de pan. Uh, dat is twee jaar geleden bijvoorbeeld ook al gebeurd... toen de politie daar een inbreker doodschoot. Toen waren er dagenlang rellen. Nou, in dat opzicht kwam Hollande dus ook om de boel een beetje te... Kalmeren, luisteren ook naar de wanhoopskreten van de omwonenden. Een vrouw riep bijvoorbeeld naar Hollande: laat deze jongens niet voor niets zijn gestorven, u moet iets doen. Het is hier Texas geworden, Amerikaanse toestanden, en we hebben allemaal op u gestemd. Doe iets. Het is niet dat voor Het is in Grenoble. Het okay. president. Ik heb voor ik Ik zal terugkomen, antwoord Hollande. Die beloofde dus de daders te zullen vinden. Want iedereen heeft recht op veiligheid. Later vandaag dus in die wijk een witte mars uh, georganiseerd. Hoewel Hollande daar niet bij is, steunt hij wel de kalme reactie tot nu toe van de nabestaanden. Ron Denker in Parijs. Dankjewel Ron. Gaan we naar de sport. Stom van het Hek, Goedemorgen. Eén goedemorgen. Ja, daar waar veel voetbalclubs diep in de schulden zitten... boekt de KNVB ja. goede financiële cijfers. Waar zit het dan in? Ja, nou dat is toch wel prachtig allereerst, als ze het goede voorbeeld geven, want ze kijken bij iedereen in de boeken, dus dan moet ze het zelf ook wel goed doen en dat doen ze gelukkig. 3,1 miljoen winst maakten ze bekend, 1,8 miljoen in de profsectie en 1,3 miljoen uit een soort eenmalige meevaller, zoals dat zo mooi heet, dat is volgens mij een beetje boekhoudkundig. Maar met name die profsectie heeft toch ondanks die hele slechte uh, EK goede winst geboekt. En uh, ja, dat zeggen ook, zolang we structureel in de top 10 zitten, een keer een slecht toernooi, ach dat schaadt ons niet, ze gaan netjes met het geld om. En in de Sectie, eh, andermaal groei van het ledenaantal. 1.209.413 mensen zijn lid van de voetbalbond. Absoluut record. En dat zit hem vooral in de enorme groei nog steeds aan de onderkant van met name het vrouwen- en dan vooral het meisjesvoetbal. Nog steeds gaan heel veel jonge meisjes steeds meer voetballen. Wordt steeds normaler bij heel veel clubs. En daar zal die bond wat dat betreft nog wel even wat groei vandaan kunnen halen. Maar het zijn mooie cijfers in tijden dat iedereen moeite heeft de boeken rond te krijgen. Dus ze verdienen toch echt een complimentje in dat ook oude meisjes hoor, gaan voetballen. Tom. Nee, ook niet. Maar die voetballen al lager. Ja, maar oh ja, de, komen, de, de groei zit er nu echt enorm in. Dus dat ja, is snel. Dat heel goed is teken. waar. Die ja, ja, ja, hey, moeten wel en, heel voorzichtig doen, die oude meisjes. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, toch opmerkelijk, we hebben het er <laughs> verder niet over. Um, <laughs> uh, want het is, uh, Nederland, is voor de, Nederland dramatisch verlopen. Bijvoorbeeld het HEK ja, in Polen. Ja, je en zou Vrechle. zeggen dat dat zou zijn weerslag moeten hebben. Maar ze zeggen daar zelf van: ja, kijk, alles is van tevoren al rond. De, de, de, de oefenwedstrijden en daarnaartoe de, de, nooit toetrokken. Toe, meer mensen dan ooit. Sponsors lopen ook echt niet weg naar. Eén slecht doen die blijven voorlopig wel. Dus ze zeggen wel, je moet dit natuurlijk niet drie keer op rij hebben... Nee. dan krijg je een nieuw probleem. Maar op dit moment uh, kunnen ze zo'n stootje heel makkelijk hebben. Twee jaar geleden zaten we nog in de finale, zeiden ze heel terecht. Dus wat dat betreft konden we het even hebben dit jaar. 3,1 miljoen euro. Daar ja. lachen ze om in de Champions League, ja, Tom. Ja, daar lachen ze. Dus het is doel, het doelpunt, jongen. Ja, precies, het is dus doelpunt. Wat zijn de interessante wedstrijden van vanavond? Ja, vanavond uh, ik, ik, Juventus, Shakhtar, Donetsk vind ik wel interessant... omdat Juventus en Chelsea die pool zitten, maar de Chakda, Donjegs is ook zo'n ploeg waar heel veel geld in zit en die willen nu ook eens, dus dat zal een beetje moeten blijken. Van Percy en Rooney misschien samen voor het eerst bij Manchester United, uit bij Kloei zou ik dat ook nog wel durven, dus dat vind ik nog niet zo gewaagd. Maar iedereen kijkt vooral naar Benfica, eh, Barcelona. En Benfica, ja dat is een beetje in mijn hart gesloten club, maar het is zo lang geleden dat ze zo goed waren. Zeven keer kwamen ze in de Europa Cup, één finale, verloren ze op vijf keer van. Maar wat ook bijna niemand weet is dat Benfica net als Barcelona overigens echt van de leden is. En Benfica geldt als de grootste voetbalclub ter wereld... met 160.000 leden die daar stemmen over wat er allemaal mag gebeuren. Nou, het verleden is veel groter dan het heden bij Benfica... maar de club richt zich de laatste jaren een beetje op. Vorig jaar kwartfinale, heel goed gespeeld. Wel van Chelsea verloren, de latere bekerwinnaar. En ze verheugen zich er enorm op. Maar Barcelona, 18 uit 6, ook alweer winnend in de eerste wedstrijd... Eh, lijkt toch ook wel dit jaar weer de grote favoriet. Maar Benfica is een mooie, mooie voetbalploeg... en als ze dat nou eens allebei in. Beetje durven, Want we hebben heel veel angstwedstrijden weer gezien de ja. laatste tijd. Denk nog even aan Ajax Twente, zaterdag. Dus laten we eens allemaal kijken en hopen dat we vanavond... eens een echte een mooie open voetbalwedstrijd. En ik denk dat Benfica dat gaat durven. Ja, ook in de poolwedstrijden. Nou, goed. Ja. Wacht het met je af, Tom. Dankjewel. je De Loed. Het is gehoord. Zo dadelijk, een snel deelakkoord tussen PvdA de en VVD. Veel positieve reacties, maar er is ook kritiek. Want hoe groen zijn de ambities van Rutte en Samson? Moet oh, er dus zo weer over? Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen Lara. Bye. Er staan nu 32 files, 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... loopt het vast tussen Bezuidenhout en Nooddorp over 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Alleen de linker linkerrijstrook is open en dat blijft voorlopig wel zo. Het is een ongeluk met een vijftal auto's. Als je vanuit Den Haag naar Utrecht wil... rijd dan om via de A4 richting Amsterdam... en kies dan bij Soeterwoude voor de N11 langs Alphen aan de Rijn. Niet via de A13 in de richting van Rotterdam omrijden... want daar staat tussen Ippenburg en Delft al 4 kilometer... Terug naar de A12, naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp staat 7 kilometer. En in Brabant op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Staat tussen Goorlen en Hilvarenbeek 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Paars 3 slaat keihard toe. En per saldo schiet niemand iets op met dit akkoord. Zo luidde dus een beetje de eerste kritiek nadat Partij van de Arbeid en VVD gisteren het deelakkoord presenteerde. En ook de milieuparagraaf, daar is niet zoveel meer van overgebleven, vindt Jesse Klaver van GroenLinks. Hij vindt het een slechte zaak dat zo'n beetje alle milieumaatregelen die werden afgesproken in het vijfpartijakkoord worden geskipt. Ja, dat vinden we heel pijnlijk. Ik had nooit verwacht dat de PvdA zo snel zijn groene ambities overboord zou gooien. Ja. Heb ik contact met Ed Nijpons, VVD-er, voormalig Milieuminister. Goedemorgen. En Goedemorgen, mevrouw. Uh, meneer Nijpels, u hoort het uh, meneer Klaver zeggen van GroenLinks. Uh, vrij vertaald, het groen is uit het uh, lenteakkoord gekapt. Bent u net zo teleurgesteld als meneer Klaver? Nou, nee, ik ben niet zo teleurgesteld. Uh, we zitten hier voor een akkoord uh, tussen VVD en PvdA. En dit mag gerust uh, historisch worden genoemd. De Volkskrant schrijft vanochtend terecht. Deze coalitie uh, die is de verloving aangegaan. En dan moeten er links rechts concessies worden gedaan. En, uh, ik ga ervan uit dat straks in het uh, totale regeerakkoord en nog op een aantal punten uh, op milieuterrein en natuurterrein... zal worden teruggekomen. Uh, uh, het gaat nu om dat Koenigsakkoord tussen die vijf partijen. En dat heeft men uh, rond de 1 oktober uh, heeft men dat, uh, moeten verbouwen... omdat die begroting deze week wordt behandeld in de Kamer. Dus dit zijn allemaal voorlopige afspraken... Die volgens mij nog weinig zeggen over de totale richting ja. van het milieubeleid van het karriët. Maar u zegt het zelf al. Uh, ik hoop dat op bepaalde elementen wordt teruggekomen. Is dat nou handig om dan nu te gaan schuren nee, maar... en vervolgens daarop terug te komen? Nee, maar wat nu gebeurt is dat er op een paar subsidies wordt gekort. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die subsidie op, uh, op zonnepanelen. Dat was ook vanuit Milieukringen was daar kritiek uh, op. Dus met andere woorden, men heeft nu uh, links en rechts uh, geld bij elkaar moeten vegen om bijvoorbeeld die voorrentsattacks terug te kunnen draaien... en die lang Maar vooral ook om het begrotingstekort in de hand te houden. Dus ik vind het een, een knappe prestatie van Rutte en van Samson. En ik ga ervan uit dat uh, als er een totaalregeerakkoord ligt... dat er op allerlei punten, maar ook op milieu- en dat er dan een tot stand zal komen... tussen deze twee partijen. Mm, maar meneer Nijpels, u pikt er nou die zonnepanelen uit op subsidiëren... maar er verdwijnt meer. Forense tax was toch ook een duurzaamheidsmaatregel? In ieder geval voor een deel. Belastingvoordeel op groen beleggen uh, wordt eruit gehaald. Op woningisolatie, op groene en kennisinnovatie. Investeringen in de agro-sector die milieuvriendelijk zijn. Geeft dat toch niet een beetje de richting aan? Vreest u? Ja, ja, die Forense tax uh, die, uh, die was vooral nodig omdat dat een geweldige hoeveelheid geld opwachtte: 6 miljard. Dus nou, dus daar werd ook eind... bij, bij verteld dat dat ook wel degelijk een duurzaamheidsmaatregel ja, zou zijn. Daar werd, daar werd er sommigen bij verteld dat oh. het een duurzaamheidsmaatregel <laughs> zou zijn. En, en, en, en de anderen dat het gewoon een ordinaire belastingverhoging was. Dus laten we het maar wat laatste houden. Uh, ik ga ervan uit uh, dat men uh, straks. Uh, maar het geldt voor allerlei beleidsterreinen, die ook nu in, deze, in dit voorlopige akkoord tussen Soms en Rutte een plaatje hebben gekregen, dat die straks in een grotere kader nog opnieuw worden bekeken. Dus ik, ik, ik ben eerlijk gezegd, uh, ik vind het uh, te ver gaan om op basis van een, een paar maatregelen die zijn geschrapt te zeggen dat uh, dit C VVD PvdA-kabinet niet groen zou kunnen zijn. Ja, nou, toch nog eventjes daarop ingaan. Want volgens GroenLinks uh, bezuinigen B van en VVD... nu samen zo'n 155 miljoen euro op vergroening. En u heeft onder andere vorig jaar nog in een column... bij Milieu Centraal geschreven op de site... Um, in een verhaal over de Green Deal... dat alle partijen steun moeten verlenen... aan het juist vergroenen van onze economie. Dat dat harder nodig is dan ooit, heeft u geschreven. Dat is, nou, dat dan begrijp ik dit toch niet? Dan zegt u het heel goed. De vergroening, van de, economie, de vergroening van de economie hangt niet af van een paar subsidiemaatregelen. Nou, wacht even. 155 miljoen euro is volgens GroenLinks nu bezuinigd... door PvdA en VVD. Dat is een groot bedrag. Als je het over vergroening van de economie hebt. Ja, maar, maar het gaat over de totale richting die je inslaat... Eh, met de vergroening van het belastingstelsel... en het schrappen van een paar eh, milieusubsidies. Hoe jammer ook, zegt het niet zo over de tentie... dat je het hele belastingstelsel verder wilt vergroenen. U vindt dat, dat, dat bedrag wel van. Nee, ik, ik aanvaard en ik zie dat er een politiek akkoord uh, is, is gekomen. Ik vind dat uh, een grootste prestatie. We gaan op weg naar een PvdA VVD-kabinet. En er moet links en rechts pijn worden geleden. En die pijn vind ik in dit akkoord uh, heel redelijk verdeeld over alle partijen. En helaas ook op dit uh, terrein. Mm -hmm. En het gaat eerlijk gezegd nog maar om een paar kleine subsidies. Dus het gaat niet om de. Richting van het ja, het, het gaat natuurlijk ook over een denkrichting. Hè? Uh, ik hou GroenLinks maar weer eventjes aan. Uh, uh, ze ze zei, Meenden, en dat zeiden ze, gaven ze ook aan in de verkiezingscampagne... dat het verstandig was om duurzaam uit deze crisis te komen. Is het niet zo dat we, um, als er nu niet een slag geslagen wordt... we de slag missen als het gaat om duurzaamheid? In landen als bijvoorbeeld Duitsland zijn ze al zoveel verder... Uh, als het gaat om vergroening van de economie. Ja, maar, maar, maar wat u nu doet is een oordeel geven over een, een, een deelakkoord dat nodig was om de begroting 2013 uh, rond te krijgen. We zijn nog maar in de eerste fase. We zijn een week zijn we aan de slag. En wat er nu nog gaat komen, is het totaal regeerakkoord... dat van de heren ook al hebben aangekondigd... dat dat uh, nog wel een paar weken kan gaan duren. Oké, okay, Dus u geeft wacht... eigenlijk aan dat u een vergroening verwacht van PvdA van en uh, VVD? Ik ga ervan uit dat in ieder geval in, een, in een totaal kabinetsplan, en dit is maar een, een, een deelplannetje voor die begroting 2013, uh, dat uh, de heren Kellende dat het milieu en ook het natuurbeleid daarin een, een fatsoenlijke plaats zal krijgen die toekomt. Maar het klinkt een beetje, en ook bij u meneer Nijpels, alsof um, u zegt eerst de crisis oplossen en dan hebben we weer oog voor duurzaamheid en voor groen. Of klopt Nee, hoor, ik, ik, nee dat, dat, dat klopt niet. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om de crisis te bestrijden en tegelijkertijd een aantal maatregelen te treffen... die passen in een, een verstandig milieubeleid. En hoe dan? Um, want ook Mark Rutte zei het al in zijn negen puntenplan: plan in 2006, groen ondernemen is economische groei. Wat verwacht u dan van de coalitiepartners? Waar moeten zij mee komen nou, als het gaat over duurzaamheid? Nou, De grote kunst is om, om economische groei te hebben... en tegelijkertijd die economische groei duurzaam te maken. Ja. Dat is overigens niet alleen een zaak van de overheid. Als je kijkt naar bedrijven... Als, als Unilever, als DSM, eh, die lopen eigenlijk al voor de overheid uit. Die doen veel meer dan de overheid op dit moment vraagt in milieuwetgeving. Hm, maar dus de, de overheid, wat, wat moeten, waar moeten ze mee komen in hun akkoord straks? Uh, de, de overheid zal in ieder geval met een, een, een, in, in een regeerakkoord... zal een nieuw kabinet in ieder geval duidelijk moeten maken... dat die groei die we nodig hebben, dat die uh, duurzaam... Uh, moet plaatsvinden. Het hangt niet af van een subsidie voor zonnepanelen. Hoe interessant dat ook kan zijn. Nee, dat hangt af van de totale richting die je inslaat... met je belastingstelsel en met begeleidende maatregelen. En die wacht ik uh, rustig af. En waar moeten we dan aan denken, meneer Nijpers... als, als u het heeft over uh, het vergroenen van het belastingstelsel? Hoe ziet dat er concreet nou. uit? Want ik heb er nog niet gelijk een beeld bij. Nou, ik noem even één belangrijk voorbeeld wat GroenLinks nog niet heeft genoemd. Dat is dat die codax wordt gehandhaafd. Uh -huh. uh, dat is natuurlijk een, een, zeker internationaal gezien, is dat een, een zeer uitzonderlijke maatregel. En daar hoor ik niemand over praten, want die is gewoon die in blijft. het akkoord ja. overeind gebleven. Ja. En, en als het nou gaat over duurzame energie. Uh, dan is uh, de kolenenergie, het de, de energieopgewekte kolen... dat is ongeveer de minst duurzame, om niet te zeggen... de meest vieze energie die we opwekken. En nou, wat, die wat maatregel... zou daarnaast nog moeten gebeuren? Want die, die, dit weten we inderdaad, dat klopt. Ook, ook op rode diesel, uh, daar blijft ook het belasten op. Bezuinigingen van bleken op natuurbeheer worden ongedaan gemaakt. Waar denkt u verder nog aan? Uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik ga vooral uit van wat u zelf ook al noemde... die, die vergroening van de economie. Dat je dus uh, nadenkt over... over, over Zaken, ja, uh, u wordt niet echt maar, veel concreter, hè, meneer Nijpels. Nee, maar ik zit ook geen regeerakkoord te maken. U vraagt wij om commentaar. Of, ja, of, omdat dit we akkoord. denken dat u de, vanuit uw positie als uh, voormalig milieuminister en ook voorzitter van Milieu Centraal daar hele heldere ideeën over heeft. Nou, daar heb ik ook heel heldere ideeën over. En Milieu Centraal is daar ook via de consumentenvoorzitter goed mee bezig. Maar wat u aan mij vroeg, uh, is dit uh, regeerakkoord of dit deel van een regeerakkoord? Uh, moet je daardoor weinig hoop hebben? Nee, en wat, erna... we daarna vroeg, wat we daarna vroegen is of dan ja. uiteindelijk hè, in uh, het akkoord wat gesloten gaat worden tussen PvdA en VVD, wat u daarin zeker zou willen zien, zou willen terugzien. En uh, nou, toen maar... had het over het ja. belastingstelsel hoor. Ja, wat, wat ik daar graag in terug zou willen zien... is een, een verdere vergroening van de economie. Dat lijkt mij essentieel. En dat is ook, even los van dit pakket, is dat heel goed, uh, heel goed mogelijk. En ja, wat, wat we eigenlijk nodig hebben in ons land... dat is vooral ook een... een en dat ik zeg het ook als voorzitter van NL Ingenieurs... Dat, dat zijn de ingenieursbureaus die bezig zijn ook met energieprojecten... in Nederland, maar ook wereldwijd. Wat we vooral nodig hebben is een, een krachtig energiebeleid. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar... Of het nieuwe kabinet op dat punt ook een doorbraak weet te bewerkstelligen. Ja, en, en, ja. en, dus, en dat nieuwe energiebeleid hangt dus niet af van 20 miljoen subsidie nee. voor zonnepanelen. Nee, die zonnepanelen, dat weten we wel, meneer Nijpels. Maar als je uh, groen uh, duurzaam wilt worden, dan zul je toch moeten investeren daarin in innovatie. En dat halen ze nou net weg. Nee, je kunt, op twee, dingen, je kunt goed op, op twee manieren bevorderen. Je kunt uh, over, als overheid regels stellen of je kunt uh, subsidies geven. Maar als je als overheid bijvoorbeeld... Ik noem een voorbeeld. Als het gaat om het isoleren van woningen. Als je die norm daarvan aanscherpt... dan betekent dat dat de mensen die die woning hebben of willen verkopen... dat die aan de slag moeten. Dus er dus zitten minder voorwaarden over... scheppen. Ja, maar dat is op het milieuterrein heel vaak, is dat de overheid normen stelt... en dat hij zegt tegen de bedrijven, en tegen de burgers... u krijgt zoveel tijd om die normen te halen. En dan vindt die vergoeding van de samenleving ook plaats. Er zijn allerlei mogelijkheden waarbij ik denk dat het vooral van belang is... dat op energieterrein meer gebeurt dan wat de afgelopen jaren is gebeurd. Meneer Nijpels, we wachten het hele akkoord af. Wanneer is dat er, trouwens volgens u? Ik denk dat het daarom is. ik sta de heren heb ik gisteravond horen zeggen, Samson en Rutte, nou, we hebben nog wel een maandje nodig, maar ik denk stiekem dat ze al heel eind op, op weg zijn. Dat is ook goed voor het land. Uh, dit kabinet gaat er komen en dan kan het er beter heel snel komen met alle pijnlijke compromissen die daar ongetwijfeld nog zullen moeten worden gesloten. Goed, en als het te licht, bellen we u weer. En, en, in de dag. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Grote foto's van een breed lachende Mark Rutte met Diederik Samsom op de voorpagina. Ja, na een weekje scharrelen zijn ze al verloofd, schrijft de Volkskrant. Met die kop verwijst de krant dan naar de snelheid waarmee de twee het herfstakkoord sloten. Dat schept verwachtingen voor de kans van slagen voor een langdurig akkoord, meldt de krant. Trouw noemt de afspraken tussen Rutte en Samsom spectaculair, omdat de Tweede er in korte tijd in slaagde de begroting voor ruim 2 miljard euro te verbouwen. De Telegraaf schrijft dan vooral over de gevolgen van de afspraken voor onze portemonnee. We zijn straks allemaal 100 euro extra kwijt aan verzekeringen en we moeten allemaal doorwerken tot 66 jaar. In deze tijden van grote werkloosheid meldt het AD waar nog banen te vinden zijn. In de zorg en in de transport. Die sectoren krijgen het komend jaar eh, hun vacatures maar moeilijk gevuld. Blijkt uit een groot arbeidsonderzoek dat vandaag verschijnt. Nu is er al een tekort aan ICT'ers, technici en financiële specialisten. Volgens deskundigen heeft Nederland te weinig exact opgeleid personeel. Nou, trouw besteedt aandacht aan de kansen op de arbeidsmarkt. In de verdieping beschrijft een ontslagen journalist... zijn persoonlijke zoektocht naar een uh, nieuwe carrière. Als er niet snel wordt ingegrepen is er binnen 10 jaar nog maar een kwart van het Great Barrier Reef over. Bedreiging komt opvallend genoeg niet van het warmere zeewater of vervuiling, maar van zeesterren en stormen. Onderzoekers luiden daarover de noodklok in de Australische media. Uh, we've we've surveyed this reef over 27 years. And as you've said previously uh, we've detected that 50% of the coral cover that was there in 1985 is no longer there. De Great Barrier Reef ligt voor de Australische oostkust en is het grootste koraalrif ter wereld. In de afgelopen 27 jaar is meer dan de helft al verdwenen, schrijft de Sydney Morning Herald. Het grootste deel van het rif is vernietigd na 1998, dus dat is snel gegaan. Zonder ingrijpen is er over 20 jaar heel weinig over van het koraaldekel, dus deskundigen in de Australische kant. De man uit Heemskerk kreeg gisteren een iets wat hoge parkeerrekening: eh, 385.431 euro voor een paar uurtjes parkeren in amsterdam maar er was een fout gemaakt twee jonge moderne mannen zoals rutte en samson die moeten dat toch kunnen rooien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 Dit is Radio 1.